5 uur. Dit is C. de Jong met het NOS-journaal. India en Bangladesh hebben 162 enclaves uitgewisseld. Daarmee is een einde gekomen aan een grensconflict. dat al sinds de 18e eeuw bestond. Toen waren er na een oorlog veel kleine gebiedjes in India en Bangladesh. die formeel onder het buurland vielen. Die gebieden tellen inmiddels bij elkaar zo'n 50.000 inwoners. die officieel statenloos zijn. Ook zijn de omstandigheden in de enclave slecht, mede door de geïsoleerde ligging. De inwoners zijn enthousiast over de uitwisseling. Vrijwel allemaal zijn ze tevreden met hun nieuwe nationaliteit. De Britse premier Cameron heeft telefonisch gesproken met de Franse president Hollande... over de problemen met vluchtelingen bij de kanaaltunnel bij Calais. Ze vrezen beide voor dringende veiligheidsproblemen. Afgelopen tijd hebben duizenden migranten geprobeerd om via de kanaaltunnel naar Engeland te komen. Het verkeer ligt daardoor steeds vaker stil. Cameron en Hollande spraken opnieuw af om de problemen aan te pakken. Cameron vreest vrees dat die problemen de hele zomer zullen aanhouden. Hij sluit geen enkele oplossing uit. Door een staking bij twee drukkerijen van de persgroep... verschijnen vanochtend bij een aantal edities van het AD geen regiokaternen. Ook kranten in het oosten van het land zijn getroffen... Werknemers legden het werk neer omdat er in de grafische sector al twee jaar geen cao meer is. De drukkers willen 2,5% meer loon en een eenmalige uitkering van 300 euro. De afgelopen maanden zijn er meer acties uitgevoerd. In de drukkerij in Den Haag wordt de hele dag gestaakt. In Apeldoorn was er een actie van anderhalf uur. Door de actie hebben de AD-edities in onder meer Amersfoort, Utrecht en Den Haag geen regio -catern. En Dagblad de Stentor wordt vanochtend later bezorgd. Het weer, tamelijk helder en droog met weinig wind. Het kan fris zijn met minima tussen 10 en plaatselijk 6 graden. En er is kans op een mistbank. Overdag droog en flink wat zon. Wel ontstaan er wat stapelwolken. Door 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen en maandag stijgt de temperatuur verder. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. zee. Zandvoort. Zomerheers.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 This so is sad.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 I'll keep you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 I'm not afraid to Baby.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 To add Right well I'm Need to grow, have to push. Flick in FM in 2015 al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie ZFM.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 Don't wake me up